Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij de boerderij in Werkhoven, waar vannacht voor de vijfde keer in twee maanden brand heeft gewoed, heeft de politie de 35-jarige bewoner aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de branden. De recherche was na de eerste brand op 25 oktober een onderzoek begonnen. Dat leidde uiteindelijk naar de bewoner zelf. Vannacht was er voor het eerst brand in de woning zelf. De vorige branden waren in schuren. Daarbij kwamen in totaal 50 koeien om. De boer uit Werkhoven zei zelf dat hij werd bedreigd... onder meer vanwege een zakelijk conflict en omdat hij homoseksueel is. De actie van betogers in gele hesjes in Den Haag is voorbij. Ongeveer 200 mensen hadden zich vanmiddag verzameld op het plein bij het Binnenhof. Ze hadden daarvoor geen vergunning en werden weggestuurd. Het Binnenhof werd afgesloten. De betogers verspreidden zich over de binnenstad... en werden later op de Korte Vijverberg door de politie ingesloten. Als ze niet zouden vertrekken, zouden ze worden aangehouden. Daarop besloten ze hun actie te beëindigen. De betogers zeggen dat ze geïnspireerd zijn door de gele hesjes in Frankrijk. Ze eisen onder meer lagere accijnzen, een ander migratiebeleid en het vertrek van premier Rutte. Nederland is het WK-hockey in India sterk begonnen. De oranje mannen wonnen van Maleisië met 7-0. Onder meer door drie doelpunten van Jeroen Hertzberger. De hockeyers zijn op jacht naar de vierde Nederlandse wereldtitel. De eerste sinds 1998. De ploeg van Max Kaldas speelt in de groepsfase tegen Maleisië, Pakistan en Duitsland. Op papier was Maleisië de zwakste tegenstander.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 En dan kan het feest echt beginnen, derde laatste uur van Zandvoort op zaterdag. Met de Lionel Richie's op de Zandvoortse radio. En de Dancing on the Ceiling. Ja, dan kan het feest echt beginnen, want Marco Temis is binnen. jan Hij is binnen. En Hij is, is binnen. binnen. Inmiddels aangeschoven. Kopje koffie erbij. Marco, welkom. Hoi Marco. Goedemiddag. Goedemiddag, daar is hij weer. Ja, Tarifiëren. ja, ja. Tarifiëren. gezellig. Wat gaan we met Marco doen? Nou, we gaan even <lacht> met Marco doen. Uh, we gaan even, in ieder geval eerst even bijpraten over een aantal dingen waar hij mee bezig is. Inmiddels een manuscripten klaar. Kijken hoe de stand van zaken is uh, bij Marco. En uh, hij heeft onlangs iets gepubliceerd op Facebook. En uh, daar willen we toch graag wat meer van weten. Het is een combinatie ook met het sociaal wijkteam Zandvoort. Daar gaan we over praten. Maar daarnaast hebben we natuurlijk uh, over het tweetal praten, Eerst uh, weer voetbal. Want uh, SV Zandvoort tegen Jong Holland. Daar is voor, ons, is voor ons aanwezig Joop van Es. Uiteraard om half vijf het dier van de week. En uh, we hadden vorige week Glenn. Die is inmiddels gereserveerd. Dus dat is een goed teken. Dus deze week hebben we Loetje als dier van de week om half vijf. En het gedicht van de week. ja, We hoeven ons daar even niet druk over te maken. Want als hij in de house is, dan heb je gelijk ook een primeur te pakken. Want er komt volgend jaar komt er een nieuwe bundel uit. Een gedichtenbundel. En het gedicht Naast mij, dat staat er daar ook in. En dat gaat die rond de klok van kwart voor vijf aan ons ten gehoor brengen... tijdens het gedicht van de week om kwart voor vijf. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... naar de enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan. Het gaat weer een gezellig uur worden. Dit is het derde uur van Zandvoort op zaterdag. Dus gewoon lekker de radio aanhouden en hoor je alles wat los gaat komen. Zo dadelijk eerst weer naar het Duitsersveld, Jan van We staan achter, dus in de tweede helft, werk aan de winkel van Espressovoort. dat er even een puzzel om een plaat te vinden die Marco Termes dan niet kent, Albert Jan? Ja, maar, maar het is me gelukt bij deze. <laughs> het is gelukt. Charlie Roth uit de jaren tachtig. En in die evening. dadelijk gaan we weer naar Jan Inderdaad, vervolg van de. Die moet ik helemaal niet hebben. Vervolg van de voetbalwedstrijd van vandaag. En inderdaad, SV Stalvoort staat momenteel achter. Dus werk aan de winkel in de tweede helft van deze wedstrijd. Na de point of no return hoor je daar meer over. Zo'n band uit de jaren 80 die niet echt heel erg bekend is geworden. Maar bij de discoliefhebbers uh, des te meer. Je hoorde ze met uh, The Point of No Return. Dat was de single van de New Shoes. Ja, de tweede helft van de wedstrijd is inmiddels gaande... S.V. Zalvoorts tegen Jong-Hollands. En hoe zijn uh, de heren uit de kleedkamer gekomen, Joop? Uh, op de tweede helft van de helft vijf minuten oud. Uh, mm. En eh, ja, zoals we een beetje later vallen. Een lid of vijf, zes geleden, schitterend potpen... ...om die bal in die hoek te zien verdwijnen, Maar hij had een lichterhand... En hij kon die bal net over de achterlijn tikken. Waardoor Zalvoet de corner kreeg. En die corner was echt dik in niks. Zalvoet is weer in de haven. op op de rechterkant. Probeert hem op te zetten, dat doet hij ook. En is dat snel genoeg om hem binnen te houden? Ja, oh! de corner gelegd door de keeper. Dat uh, was een goede kans. Hij had het net binnen. Hij is snel genoeg om die bal op, binnen die achterlijn te houden. En Zalvoet mag opnieuw een corner nemen vanaf de rechterkant. En daar doet Bitwater weer met deze. Dat is een wat een inswingen. En dan hoop dat hij dat beter doet dan ik morgen corner. Want dat was niks het Die gingen over uh, alles Iedereen was veel te hard en veel te ver. En de voetbal ging gewoon ver, ver me bij het doel over de achterlijf. Maar ik had nu naar Nee, ik het uh, toe, legt de bal in en die bal gaat nu komen. De hele lucht van Zandvoort die, Gaat die bal komen? Goede bal, goede bal. Ja, die, die, die staan, en het is aan, komt aan het taas. En dan gaat Luitenberg, berg, berg, hard weg. Weggewerkt weg, weg, door de keeper in de voet. Dat was een grote kans voor Zandvoort. Die uh, helaas door de keeper uh, van uh, de hold, met. Het was ook een Melee-spelers. Voor uh, ja, voorzelf geld gaat hij dan vier in de doel. Uh, dat was niet het geval helaas. Aan uh, de andere kant mag even kijken, je kan het die zien hier vandaan. Zand uh, wordt in ieder geval een bal ingooien. Dat was Koen Gielsen in ieder geval. En uh, daar gaat Berg, die verliest de bal. Uh, ja, daar is eigenlijk te vaak deze mensen dat Berg niet echt bal vast is. Ik weet niet hoe dat komt. Uh, ook niet geconstateerd. Nee, dat kan ik niet zeggen, want het is hier eigenlijk altijd. Maar goed, dat probeert nu met Abarna-macht aan te vallen. Gaat op, uh, nu mag Giels op de rechterkant, linkerkant, moet ik zeggen. En die raakt uh, heel simpel die bal kwijt. wil holland op uitverdedigen en die doet het goed. Ja, nee, niet echt goed, want dan weet u hoe die een bal bezit. Even kijken, want dat is daar uh, Milan-Berk Pellenkamp, die zich met de apel gaat bemoeien En uh, misschien moet hij wel beter aan die achterin blijven, maar hij doet het toch is ja, yes, nou, daar gaat ze allerlei nog te vingen en snel genoeg om die banden uit het berg te dikken. Wordt aangepakt uh, en dat is overtreding voor zo'n een meter of um, acht buiten het 16 meter gebied. En ik denk dat de water zich daarmee gaat bemoeien inderdaad, hij eist die bal op en misschien naar ook nog een, een poging gaat wagen. Ze staan alle twee in ieder geval bij de bal en de die, die gaat in ieder geval de muur eventjes op afstand zetten, op de juiste afstand. En dat, uh, dat is nog een paar meter naar inderdaad. Zandvoort dus mag die bal gaan nemen. Moeten we Fluiten wachten? Ja, inderdaad. Fluiten gaat komen. Niet wel, niet wel. Dat is Dijsselberg. Schuiver schuiven is het was. Ja, en het veld is nat. Die keeper verkeek ze een beetje op. Die er nog net over de achterlijn. Zandvoort gaat een corner nemen vanaf de linkerkant. Gaat die corner komen. Ook weer de mag voorin, natuurlijk. Maar, jonge Holland ook massaal achterin. En dat is ook een slechte corner. Die gaat helemaal over alles heen. En dat is daar bitwater die bal ver over de ballen van haar schot. Uh, schot, uh, de bal is weg. Nu uh, mag de keeper van Holland uh, het, het spel weer beginnen. Want ze hebben de verre bal gehaald. In ieder geval spelen we nu in de 64e minuut. En uh, de stand is nog steeds 0-1. Maar ik heb dat het toch in ieder geval binnenkort de tijd tijd gaat doen. Terug naar de studio. Ja, kende je deze uitvoering niet, Marco? Dit is de Efteling-uitvoering. Oh, oké. Okay. De Efteling-uitvoering. Ja, met die lange nek. Ja, precies. Ja. <laughs> Aha, en ik kom hier een hele speciale uitvoering. Was Aha. niet echt de bedoeling. Maar goed, we draaien dat origineel nog wel een keertje anders. Gaan jullie even praten, dan neem ik even de telefoon op. Is dat een goed idee? Dat is een goed idee. Mooi. Goed. Uh, welkom in de studio, Marco. Uh, dankjewel. Wederom welkom. Een, een, iemand, in ieder geval iemand die niet stil kan zitten... Aanleiding voor het feit dat we je gevraagd hebben om naar de studio te komen... is uh, een, wat je onlangs uh, op uh, Facebook publiceerde, wat jij uh, aan het doen bent. Dat heeft ook wat te maken met uh, so uh, Sociaal Wijkteam Zandvoort. Ja. kom ik later even op terug. Ik ben eigenlijk even benieuwd naar de stand van zaken op dit moment. Mag ik eerst even naar het voetbal? Joop? Ja, 67 minuten. Het moest gewoon een keer gebeuren. Eerst was het schot van Middelberg belkom welkom dat toch door de keeper werd ges gestopt. Uh, scrimmage, je bal komt bij het met water en je haalt voor uit. De is 1-1. En we hebben nog 23 minuten te gaan. Dankjewel, Joop. Ja, gaan we door. <gacht> Goed, eerst even een stand van zaken. We gaan even terug in de tijd. Uh, vorig jaar de, de presentatie van Nadeel van Eerlijkheid. Ja, de Roman. Uh, het uh, was een prachtige bijeenkomst. Waar was die ook alweer? Dat was bij... Op het strand ergens, hè? Ja, was bij Skyline. Skyline. Ja. Goed. Uh, Goeie vrienden. Goeie go vrienden. Uh, hoe waren de reacties uh, van de lezers? Uh, ja, uh, erg goed, moet ik zeggen. Er dus, uh, werd erg goed over de roman over geschreven. Uh, zeer positief. Ja, want ik had hem, uh, uh, uh, bij bol.com kan je die ook kopen. Bij de Bruna kon je dat ja. ook kopen. En uh, uh, ook bij bol.com, daar staan zelfs recensies uh, van lezers. Uh, ja, ja, gelukkig wel. Ja, dus. uh, een duizendpoot. Dus een poosje uh, was het stil, maar niet bij jou. Want je hebt van allerlei dingen bezig. En je was op dat moment, uh, vertelde je, bezig met De Krokodil. Een nieuwe roman. Ja, ik uh, was bij de publicatie van Het Nadeel van Eerlijkheid... alweer bezig met mijn volgende roman. Ja. En uh, dat manuscript is nu af. Dus uh, dat mag naar de uitgever. En wanneer, het gaat niet om de dag, maar wanneer denk, wordt die gepresenteerd, denk je? Nou, ik moet eerst even de uitgever heel erg lief aankijken. <lacht> die, die, die, die man die loopt zo langzamerhand paars aan. Hij zegt: Ik kan voor jou al een eigen uitgeverij beginnen. Met ja. het uh, tempo. Ik zeg: Ja, nou, je, je, mag, je mag kiezen. Je mag ook uh, laten liggen iets la, later in het jaar. Ik uh, hoop op uh, april, want dan is het uh, strandseizoen weer begonnen. En dan mag ik altijd weer, mag ik altijd weer uh, in mijn thuishaven. Ja, presenteren. In yeah. uh, uh, kort, de roman Krokodil, waar gaat die over? Dat gaat over een. Uh, dat is, uh, dit keer erg dicht bij huis. Uh, over een moordcommissaris uh, uit Amsterdam. Een uh, man die zelf geboren is in de pijp. In, heel vroeger uh, de kans had om uh, crimineel te worden... linksaf te gaan, zoals dat heet uh, in het Bargoens. Ja. En hij is op het rechte pad gebleven. Uh, alleen hij kent die jongens heel erg goed, uh, door en door. En uh, het is een man met een groot sociaal hart. Oké. Okay. Ik bedoel, ik, ik, in het nadeel van eerlijkheid... Uh, kwam die politieagent uit, in Parijs, of in Parijs, ja. terug. En wat mij opviel uh, toen ik het boek las, is dat je als het ware een hele plattegrond van Parijs... van steegjes en, en, en, en dat je dat heel mooi beschrijft. En de, de, dat je als het ware de lezer meeneemt naar Parijs... en die sfeer ook uh, weergeeft. Krijgen we dat in de, in de volgende roman dan ook uh, over Amsterdam? Uh, ja, dat mag ik hopen. Uh, ik ben wel een schrijver die altijd heel erg minutieus uh, zijn huiswerk doet. Ja. En, uh, en ja, het is natuurlijk voor mij eenvoudig om te zeggen... dat ik in uh, Amsterdam een stuk vaker gelopen heb dan in Parijs. Ja, oké, okay. maar je neemt ook de lezers weer mee, maar dan, als ja, dan de pijp en die sfeer. Tuurlijk, natuurlijk. Ja. De, de, de grachten, maar ook, uh, uh, ja, ook de gebieden. Ik heb een tijd op de Zuidas uh, gewerkt. Tussen de ja. echte grote krokodillen, zeg maar. Hè. Maar dan in <laughs> Ja. Oké, okay. en bruine schoenen. <laughs> en, ja, blauwe pakken met bruine Bruin schoenen. schoenen. Fouten kan niet. Dus ja, niet doen, jongens. Nee, niet doen. Maar... <laughs> Oké, okay, dus de Krokodil. Hopelijk in het voor, voorjaar de presentatie van uh, die roman. Ja. Daarnaast uh, heb je ook alweer uh, materiaal liggen voor een, uh, voor een dichter, dichtbundel. Ja, ik heb in de tussentijd... Uh, uh, ik ben het is verleden jaar uitgekomen. En tijdens het schrijven van uh, de twee romans... die net al genoemd zijn, Het Nadeel van Eerlijkheid en De Krokodil... heb ik gewoon doorgewerkt als dichter ook. Dus ik heb inmiddels meer dan honderd gedichten geschreven voor... Uh, de volgende bundel. Ja, is er al een, een werktitel van bekend van die bundel? Uh, er is een werktitel. Uh, die heet uh, on Ontroerend Goed. On ontroerend Goed. Ik vind hem geweldig. Je bent daar nou geneigd om te zeggen, ontroerend oh, goed. Nee, ontroerend goed. Geweldig. Die thee die doet het tenminste. Ja, uh, in de tussentijd heb je die columns had je ook gebundeld. Die je ja. had geschreven in de Zandvoertse krant. Die heb je ook uitgegeven, gelukkig wij. Ja. Uh, daar, heb, heb je daar ook reacties op uh, gehad? Dat mensen blij waren dat je die columns uh, gebundeld hebt? Uh, wel reacties op gekregen, maar dat, uh, de mensen die de column uh, leuk vonden... dat zijn ook de mensen die tegen je zeggen... ja, ik heb het uh, bundeltje gekocht omdat ik het zo leuk vond om, om het nog een keer te lezen. Ja, maar sommige columns mocht je ook wel twee keer lezen, wilde je ze goed begrijpen. Want je taal, je, je taalkeuze in sommige columns is uh, van diene aard, mm -hmm. voor, uh, zo, zo heb ik dat ervaren, dat, uh, dat je het toch wel even twee keer moet lezen voordat je het goed wil, uh, wil, op wil nemen. Ja, een, een columnist is, uh, is een, totaal iets anders dan een gedichtschrijver of, uh, of een roman. Dus dat, ik gebruik in ieder geval uh, andere woorden, uh, andere zinsconstructies. Uh, je krijgt tenslotte maar 375 woorden en dan moet je een hele hoop in kwijt. Goed, nog even snel. Uh, de Krokodil dus in het voorjaar, wellicht de, de publicatie. Maar je bent ook alweer bezig met de volgende roman. Ja, ik ben, uh, ja omdat de Krokodil uh, het manuscript af is. Uh, ja. uh, het, uh, het volgende manuscript staat in de Stijgers. Dat ben ik nu aan het schrijven. Vandaar dat ik hem... Misschien een klein beetje, als u me tegenkomt in het dorp... een beetje wazig uit mijn ogen kijkt, maar dan ben ik aan het nadenken. Dan zit je in een andere sfeer. Ja, ik ben net, uh, ja, je bent er natuurlijk constant mee bezig. Ja. En ik laat mijn hersenen niet thuis als ik achter mijn beeldscherm vandaan loop. Dus ja, dat gaat uh, tijdens, het, uh, tijdens het verboodschappen doen... gaat dat gewoon door, dat denken. Ja. Oké, okay, we, zijn, we zijn weer bij wat, wat betreft de ontwikkelingen. En zometeen gaan we weer met jou verder praten... in de combinatie met het sociaal wijkteam Zandvoort... en je, je publicatie op Facebook. Dus ik zou zeggen, luisteraars, blijf aan de radio gekluisterd. Zo is dat Albert-Jan, een dier van de week. Hoe doen we dat? Oh, die doen we ook even tussendoor. Ook even tussendoor, ja, joh. Het is allemaal mogelijk bij Zandvoort op zaterdag. En op dit moment 1-1, SV Zandvoort tegen Jong Holland. Ook daar komen we nog verder op terug in dit programma.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 De single van John Anderson en Hold On to Love. Ja, straks gaan we weer verder praten met Marco Temis En hoor je uiteraard ook het gedicht van de dag, het gedicht van Marco. Dus blijf daarvoor luisteren naar de radio. Maar eerst het dier van de week. En ik hoop niet dat het een linkerloetje is, albert -Jan. Nee, dit is een hele aardige loetje. En het loetje stelt zichzelf uh, even aan u voor. Mijn naam is Loetje, een kruising van 12 jaar jong. Wegens omstandigheden moet ik mijn oude dag nog verhuizen naar een nieuw thuis. Naar mensen ben ik een vriendelijke hond en luister ik goed. Wil graag, uh, wil graag de basiscommandos uitvoeren. Maar als je meer samen wil doen, dan moet je wel mijn baas zijn. Als mensen bang voor me zijn, voel ik dat goed aan en kan hierop reageren. Daarom plaatsen mijn verzorgers het liefst niet bij jonge kinderen. Als ik buiten losloop, kan ik prima met andere honden overweg... zolang deze niet dominant zijn. Aan de riem kan ik nog wel even eens blaffen naar andere honden... maar vaak loop ik er stug voorbij. Ik ben een echte jager en daarom is het belangrijk... mij aan de riem te houden in de omgeving van andere dieren CQV. Katten zijn daarom ook geen goed idee in mijn nieuwe huis. Als ik eenmaal gewend ben, kan ik prima even alleen zijn. Mijn nieuwe baas moet duidelijke regels stellen... want anders uh, neem ik het roer graag van u over. Toch een beetje linkerloetje dus. Ondanks dat ik er niet uh, meer de jongste ben... ga ik graag wandelen, fietsen en zwemmen. Zoals, je, uh, zoals u hoort ben ik nog steeds een sportieve jongen. Voor mijn baasje ga ik door het vuur en ben ik ook een goede waker. En wie geeft mij nog een paar mooie jaren?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 want ook Loetje verdient een thuis. Dankjewel, uh, inderdaad, het dier van de week, Loetje. In de vorige uur hadden we het de agenda En Albert Jav vertelde daarin dat 15 december de ijsbaan er weer ligt. Nou, gaan we voor Leo Missebeek, de ijsmeester, even een plaatje draaien. Want dat heeft hij wel nodig, hè? Ice, ice, baby. Yo, VIP. Let's kick it.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 I got the hook while my DJ revolves in ice. ice.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 De ijsmeesters gaan het weer druk krijgen met het maken van een mooie nieuwe ijsbaan. Ook dit jaar weer in het centrum van Zandvoort. Vandaar even voor de ijsmeesters en Leon Miesenbeek natuurlijk. De bekendste ijsmeester volgens mij van de ijsbaan. Uh, was dit de sneeuw van Vanilla van vanilleijs en Ice Ice Baby. Marco tenminste, nog steeds te gast vanmiddag bij Zalvert op zaterdag. En Albert praat verder met hem. Ja, dan komen we even op de aanleiding uh, waarom je eigenlijk uh, uitgenodigd. En om het uh, intro wat te gemakkelijker, zal ik het uh, de eerste deel van de jouw Facebook-publicatie uh, uh, even, en dan mag jij het verder uh, zelf uh, uh, invullen, want dan, luisteraars, dan wordt de link naar het uh, sociaal wijkteam Zandvoort ook duidelijker. Uh, jij schrijft in je uh, die publicatie voor mijn Zandvoortse vrienden: bijstand, zwart zaad, geen cent om te makken. platzak, heeft Den Haag je te zwaar te pakken voortdurend aan het overleven en je wilt toch met Sint of Kerst... iemand of jezelf een cadeautje geven. Niks aan de hand. Deel 1 van jouw Facebook-publicatie. Daar heb je natuurlijk reacties op gehad. En hoe ging de, de Facebook-verhaal ve verder? Nou, ik heb inderdaad ontzettend veel uh, positieve reacties uh, gekregen... Op, de, op dit bericht. Helaas. Uh, nog niet van de mensen die het echt nodig hebben... Nee, want je stelt, je stelt uh, uh, wat ter beschikking voor, uh, ja. om, om de zwakkeren van Zandvoort... toch in de mogelijkheid te geven om elkaar of jezelf een cadeautje te geven. Nou, ik, ik wil er niet een, uh, uh, een persoonlijk uh, helver, nee. helver aan van maken. Nee. Maar ik weet wat het is ja. om uh, weinig geld te hebben. En uh, de drempel is ontzettend groot om toe te geven of aan te geven... dat je weinig geld hebt. Dus mensen schamen zich snel voor, uh, voor het feit dat ze weinig geld hebben. Maar ik vind het feit dat je weinig geld hebt... dat vind ik niks om je voor te schamen. Waar je je voor moet schamen is, zoals je geld hebt en je deelt niet. Klopt. En toen kreeg je op een gegeven moment contact... met het uh, wijkteam Z Zandvoort, sociaal wijkteam. Ja, dit... Uh, Die hadden het ook gelezen? Uh, ze hebben het gelezen. Uh, en ik ben in gesprek met het sociaal wijkteam... Uh, ik mag ook gebruik maken van uh, bepaalde zaken van het Sociaal Wijkteam. En uh, een van de medewerkers zei van... Nou, dat vind ik nou echt zo'n prachtig initiatief... maar wij hebben parallel aan jouw initiatief... hebben we ook iets. En uh, zou je daar misschien ook... Uh, aan mee kunnen helpen met, uh, ja, met, ik, een, met een donatie. Jouw idee werd eigenlijk uh, geadopteerd door dat sociaal wijkteam Zandvoort. Nou, het, het zijn twee initiatieven die tegelijkertijd uh, zijn ontstaan. Ja. En het sociaal wijkteam uh, organiseert iets met kerst of voor kerst. Dat is op 14 december. Dat is op 14 december. En ze vragen mensen of bedrijven of ze willen sponsoren... Of uh, cadeautjes willen geven. Uh, om op die avond aan mensen te kunnen geven. En uh, ja, delen. Uh, want we, we zijn altijd vaak op zoek naar eenheid. Uh, niet alleen in Zandvoort, maar ook in Europa. Maar eigenlijk verliezen we saamhorigheid uit het, uit het oog. Ja, en op die 14 december... dat is een soort, een soort, soort uh, uh, uh, kerstavond voor gezinnen met een laag inkomen. Ja. Zo staat het voor woord bij... Uh, bij Sociaal uh, het Wijkteam Zandvoort. Uh, jij stelt een aantal boeken uh, ter beschikking, moet ik het zo zien? Ja, ik heb een uh, flink aantal boeken ter beschikking uh, gesteld... aan het Sociaal Wijkteam. Het, mijn eigen initiatief blijft ook nog steeds bestaan. Dus denk je dat je in aanmerking komt voor een cadeautje? Kijk even op mijn Facebookpagina, ja. stuur me een berichtje... en uh, kom bij me, dan drinken we samen een kop koffie... we hebben het er even over en dan mag je een cadeautje uitzoeken... Uh, dus dat betekent een uh, roman, vriend en vijand... Uh, het nadeel van eerlijkheid... Uh, de columns... ik heb nog een, uh, een poster... Uh, er zijn posters van een bepaalde foto van mij uh, gemaakt... Ja. niet van mij... maar, nee, maar, maar van mijn hand. Van jou, vanuit de uh, fotografie... Uh, <laughs> vanuit ja. Jouw fotografie, uh, expositie. Ja, fotografie... Ja, Dus het is dus, dus, dus naast boeken... Uh, uh, uh, uh, die posters... en uh, die... Uh, die... De columns. De dan columns. Dan, ja. uh, dus als je nou geen cadeautje kunt kopen... Ja. ook, maakt niet uit of het voor jezelf is of niet... Ja. Uh, stuur me maar even een berichtje... en kom bij mij even een bak koffie halen. Dat, uh, ik, ik, uh, ik zou me kunnen voorstellen... maar, maar graag jou, jouw mening daarover... Uh, dat die drempel wel, wel wellicht wat aan de hoge, hoge kant is voor die mensen. Ja, maar dat is... Nee, oké, okay, maar, maar... Ja, dat, dat is ook zo en dat... Ik zou dat zelf ook hebben. Ik zou ook niet zo snel bij iemand naar binnen gaan. Alleen, het niet doen... Ik wil de mogelijkheid bieden. Ja. En dat een ander het niet doet, dat is niet mijn verantwoording. Maar we kunnen de drempel verlagen door... Bijvoorbeeld uh, iets met het Sociaal Wijk te doen. Ja, want die heeft natuurlijk al vele, vele contacten met, met de doelgroep. Om het zo maar eens te zeggen. Dat klink, klink klinkt wat, wat, wat abstract. Maar nee. hè, die, die hebben rechtstreeks contact met, ja. met die mens. Vandaar dat ik ook uh, een donatie gedaan ja. heb. Hè. Ja. Maar, uh, het is vaak zo dat je eigenlijk alleen maar even goed moet kijken. Even goed moet denken. Wat kan ik delen met een ander? Je hebt zo, altijd zoveel in huis. Ja. En... Uh, denk niet, ik doe er een ander geen plezier mee. Het kunnen hele kleine dingen zijn. Ik roep ook de ondernemers van Zandvoort op... om even over na te denken of ze een donatie kunnen plegen... bij het sociale wijkteam. Ja. Want dan kunnen ze leuke dingetjes kopen voor de kindertjes. Het, het hoeven geen grote bedragen te zijn. Alles is welkom. Ja, en het uh, sociale wijkteam... Uh, uh, heb je daar speciaal iemand contact mee gehad? Uh, ja. Ja? Misschien ik die naam even kan laten vallen, want mensen die dat nu luisteren die, die, die, die, en die contacten hebben met dat team, kennen die naam ongetwijfeld. Ja, het, het aanspreekpunt uh, wat, wat dit betreft is uh, Kokkie Inga. Mm -hmm. En uh, haar, kun je, haar kun je bellen of uh, je kunt in het pluspunt of naar uh, de blauwe tram. Ja. En via het sociaal wijkteam Zandvoort kan je dan uh, kan je in contact met haar komen. Goed, en mensen die, die, die wat hogere drempel en rechtstreeks bij jou komt, die kunnen via je, jouw adres achterhalen, via Facebookpagina en via je website. Dus dat is helemaal geen probleem. Dat is geen probleem. Wat een geweldig initiatief, Marco. Ja, van delen word je niet arm hè? Kijk, ik vind dat het motto van, van, van dit. Maar blijft u blijft u, blijft u luisteren, luister. ik je nog iets, ben ik iets vergeten? Dat weet ik niet, moet je nog aardappelen koken? koken <laughs> ja, ja Oké, okay, uh, ma goed. Marco, dankjewel. We gaan uh, snel naar uh, Jovenis toe. Het slot van de wedstrijd van vandaag, Joop. Ja, waar eigenlijk bijna de laatste minuut uh, de officiële tijd loopt. Maar de officiële tijd heeft de schijf zitten, dat weet ik misschien niet. Maar uh, voorlopig is het hier miserig. Het misert regen. het voetbal is miserig, de twee teams zijn miserig. Soms heeft het daar grote kansen gehad. Van de data, schitterende schoten. Eentje op de lat met echt zo ontzettend hard. Er zal wat duiken in de loop moeten zitten, dan kan niet anders. Ja, en voor de rest pecht. Sommige keer pech. En, uh, ja, zo heet het, Jonge Holland, die houdt stand. Met wacht, man en macht. Gele kaarten, twee stukjes voor Jonge Holland in ieder geval. En ook dus Daan, die probeerde een bal te bereiken. Waar hij niet bij kon, die kreeg een gele kaart. Die is ondertussen gewisseld om een bescherming te nemen. Voor de derde keer deze wedstrijd is het voor twee keer bij Zand, maar één keer bij Jonge Holland. Verkeerd ingooien. Dat leer je bij de etjes, bij de 7 jaar leer je ingooien. Deze garten zijn allemaal verblassen. Daar kunnen ze niet ingooien. Drie keer voor gevlogen. want dat is ongelooflijk. Maar oh, goed, het veld heeft stil, dat er wordt gewisseld bij de jonghold. En dat gaat natuurlijk tijdkosten, het, het, het laatste midden is ingegaan. Of ik nog gegaan. En de wissel is nu klaar. En de jonghold mag die hoog gaan ingooien zo'n beetje op de middelbaarheid. Kwijt aan de andere kant van het zelf voor mij gezien. Zandvoert uh, mag nu gaan ingooien. Gaat via Jongerland over de zijlijn. Ik kan het zien, het regent te, te hard. De beeld zijn voor mij te wazig om goed te kunnen onderscheiden. Uh, want het is een hele weg bij mij vandaan. Voorlopig is het de Jongerland die boven zit. Het is deze. Zandvoert kan verdedigen. Het is die is gewisseld. Daar is een spits voor in de plaats gekomen, uh, Ryan Lammers. Dus de verdediging is wat minder, de aanval moet wat beter zijn. Alleen ja, het komt niet helemaal wat dat betreft. Want Jon Holland gaat nu weer in de aanval. Het benuut paas en een hele snelle verdediger, wat een aanvaller, die daar die bal in die, de city meter krijgt. Er, er wordt erbij er gedrongen, geeft die bal voor. het Een zo oh, ja, soya, goddelijke. werkelijk, gaat langs. Heer dat gaat voorlangs. De hele zijn geprezen dat dat gebeurde. Want dat was een prachtige rode oefening geweest. Maar nou, gelukkig was het niet het geval. Het blijft de stand 1-1. En de schrijvers blijft nog even doorgaan. Want het zijn een x aantal wissels geweest. En dat kost altijd tijd. Dan Kerkman gaat die bal in het veld brengen, vanaf de 5 meter lijn van Zandvoort. Daar komt hij aan. Zandvoort ja, heeft haast natuurlijk, want wil winnen. En één eind heb je niks. En Johan heeft niks aan. 12, heeft niks aan. Uh, drie punten heb je gewoon nodig als Zandvoort zijnde. En uh, voorlopig zijn die nog niet in de tas. Zandvoort mag hier gooien. Uh, op de Op de middag bij moet ik zeggen. Uh, even kijken. Ja, het is te ver weg nogmaals. En daar probeert u uh, Rijn Langers je te pakken te krijgen. Dat is niet het geval. Over de uh, jongeland. Holland. de spel gevlacht en gefloten. Ook was nog een buitenspeldoelpunt doelpunt van uh, Jongerland. Gelukkig zag de Sanfordse uh, assistent schijzer En uh, de schijzer het nam dat signaal over. En dat doelpunt telde dus niet. Uh, nou, Sanford. Het uh, is bij het spelgeval. Er wordt er weggeduwd. Wat mocht van, blijkbaar van de En. het. Uh, Koen Magielsen, die raakt die bal kwijt. Heel uh, kon het nog kwijt. Dan gaat een hele van uh, door. Uh, de spitsen. Zo gaat het door. Ja. Ja. Zandvoort heeft zichzelf afgeroepen. Hij heeft de kans niet gemaakt. En dit een hele snelle uitval. Een beetje een, ja, waarschijnlijk een overtreding op het Maar dat doet het niet. schrijven het grote niet voor. Dus hele snelle spits van de Land. Die gaat alle spelers van Zandvoort bij. Daar kan we wel proberen nog uit te komen. Ook dat besluit En die bal die rolt zomaar in de verre hoek. Zandvoort die staat met 2-2 achter. En ik denk dat dit einde oefening is voor Zandvoort wat dit betreft. En dat ze dan een gaan wisselen, jongen en Zandvoort. Joran gaat nu terug op de eigen helft. Zandvoort mag nog één keer de bal innemen, denk ik. En eh. Uh... Uh, dat gaat dan nu gebeuren. Nee, nog niet. De heren lopen niet door van de jongen Nu zijn ze nog bij gehelpt. Daar is het je inderdaad van de zitten soms moet nu tempo draaien. Echt heel erg tempo draaien. Probeer die bal aan de ploeg te houden. En dan, uh, ja, uh, Budwater, die moet het maken. Budwater is eigenlijk een vorm maar hij, hij krijgt niet de zee die nodig heeft om hier een, uh, nog een punt uit te halen op dit moment. Voorlopig zijn we drie punten kwijt. Die hadden we echt nodig gehad. En Sontvoort uh, ik kan het niet anders dan alleen maar aanvallen. Dan ga ik nu de bal kwijt. En mag nu gaan gooien. En is dat het eigen? Ja, nee, nog niet. Vrije vri schop voor Zandvoort. Op eigen helft. Door een overtreden, uiteraard, van nieuw want... En het, het, duurt, het duurt te lang. Ze hebben geen tempo erin, de heer. Ja, misschien hebben ze het koud, dat weet ik wel. Maar daar gaat die bal komen. Burg kan er niet bij komen. Wordt weggekomen door de verdediging van Leeuwenland. De Sandvoort de is nu weer in balbezit. Ja, Dat is een overtreding op Sandvoort. Ja, correct. Zijssel is erg sterk. Hij heeft het uh, niet echt moeilijk. Maar hij houdt het ook strak in de hand. En wie gaat die bal nemen? Butwater. Heel in de weg. Echt een meter of 30 van het doel. Butwater gaat hem nemen. Dus, uh, ja. um, kan ik erop? Ja, je ja, bent er nog, uh, Joop, je bent er nog, alleen uh, we hebben niet veel tijd meer, dus. In de Belay, in de Belay van Ik word weggewerkt door Jongerland. Zandvoort in de bal. Zandvoort. Aan de andere kant van het veld. En, er wordt daar gepingeld en daar, daar stond in de bal bij. Vrij uh, eerwerkt voor Zandvoort. Een meter of, uh, nou, het zal zijn tien van het uh, strafgebied uh, van Jongerland. Komt die bal. Berg, nee, niet berg. De bal is nog niet gegooid. Wel berg, niet berg. Ryan probeert het uh, met En nu we weer Zandvoort. Zandvoort wordt teruggedrongen. Bal wordt erin. Bal moet erin hoofd voor. Dat is een slechte bal voor Zandvoort. En die komt bij al op. ze zal even ledigen. Ja, Kermans is helemaal een zijn goal. En die bal gaat eroverheen, die er overheen. Die gaat erin. Het is 3-1. Vanaf eigen helft. Kreeg was voelt te veel voor zijn doel. En het is gelijk het einde. 1-3. Zandvoort verliest. Ja, vervolgens zit die schandalige wedstrijd. Eindelijk Volgende week gaan we weer verder. Oké, okay, dankjewel Joop voor wedstrijd, het wedstrijdverslag van vandaag. Helaas, dus een verlies voor S.W. Sonvoort. Oh. 1 tegen 3. Dus dadelijk Marco met het gedicht. En dan gaan we meteen afsluiten ook, hè? Denk ik, Albertje. Ja, ja. ja, klopt. Nou, we maken er nog een paar laatste mooie minuten van. Helaas dus een uh, verlies voor SV Zandvoort vandaag. Thuis tegen Jong-Hollands werd het 1 tegen 3. Eigenlijk had dat niet uh, mogen gebeuren. Was ook helemaal niet uh, zeg maar hetgeen wat ze verwachten. De coach en de ex-coach en noem maar op. Eigenlijk was iedereen ervan overtuigd. Die wedstrijd gaan we gewoon winnen. Het was anders op het veld, uh, op Duintjesveld. Helaas dus een uh, 1-3 uh, verlies voor S.V. Stamford. Marco Tomis is uh, vanmiddag in de studio en uh, hij heeft een mooi gedicht voor ons. Hij uh, verschijnt op zijn nieuwe dichtbundel, ontroerend goed, en heet Naast mij. Ligt naast mij in dit bed. Laat me luisteren naar je adem. In die kenmerkende kalme cadans, Zodat, als ik ook mijn ogen heb durven sluiten je aanwezigheid in het duister nog mag bemerken. Sta naast mij op dit moment, in dit vreemde, vrede leven. Laat je handen een tedere ondersteuning zijn... voor dit broze wezen dat opgetrokken lijkt uit vragen en uit pijn. Wees mijn naaste, onafscheidelijker, trouwer aan mij... dan ik zelf ooit zal zijn. Hij was ontroerend goed, dit gedicht, Marco. Je hoorde het gedicht naast mij inderdaad afkomstig van zijn nieuwe dichtbundel... die nog moet gaan verschijnen. Een primeur dus bij je eigen lokale radio ZFM. Het zit weer op voor ons, vandaag. Ja, maar... ja En hij is ook weer hij in de studio. Weer. Hij is er weer. Hij... We kunnen hem alleen even zijn stemmen horen en zo dadelijk uiteraard veel meer na vijf uur. Hallo Frits. Een Goede middag. We hebben je een ja, aantal weken moeten missen. Ja, blij dat je er weer bent. Ja, ik ook. Dus hartstikke goed zo dadelijk uh, na vijf uur... hoor je met uh, Entertainment for You. En wij zijn er volgende week weer. Heb je nog wat te melden? Uh, ik heb niks zinnigs meer te melden. Niks zinnigs ja, ik ben meer te ben melden. Helemaal, helemaal leeg. Dan uh, gaan wij gewoon uh, afsluiten en op naar het nieuws... en weer van vijf uur. En dan zeggen we bedankt voor het luisteren... en graag tot volgende week. Dag. Doei doei.